Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. In het westen van Spanje zijn grote natuurbranden... Drie dorpjes in de buurt van Salamanca zijn helemaal geëvacueerd, zegt correspondent Edwin Winkels. Het is een heel moeilijk begaanbaar gebied, heuvelachtig, veel, alleen maar bossen eigenlijk. Weinig wegen die ook nog afgesloten zijn nu en, en afgelegen dorpjes. En omdat het brandweer zo moeilijk zijn werk kan doen daar... zijn er inmiddels al in anderhalve dag 8000 hectare aan bos verbrand is de schatting. Een Spaanse minister denkt dat de brand is aangestoken. En omdat het zo droog is in Spanje kan het vuur zich makkelijk verspreiden you <laughs> boosheid in Australië over een opmerkelijke politieactie. Ze taserden een demente vrouw van 95 jaar neer, zegt correspondent Meike Weijers. Ze was op haar kamer en liep met haar rollator uh, naar de politieagenten toe met een mes in de hand. En ze is toen getaserd, twee keer op de grond gevallen. Ze heeft haar hoofd gestoten en ze is toen met spoed naar het ziekenhuis uh, gebracht, waar ze nog steeds ligt in kritieke toestand. Er is veel kritiek op hoe de agent dit heeft aangepakt. Hij is geschorst. Bodycam ze hebben het allemaal opgenomen. En mocht ze overlijden, dan wordt hij mogelijk vervolgd voor doodslag. En de bassist van deze band is overleden. Andy Rourke van The Smith. Hij is 59 jaar geworden. Die band scoorde in de jaren 80 hit na hit. Rourke was jarenlang verslaafd aan heroïne en werd daarom uit de band gezet. De laatste tijd leed hij aan kanker, waar hij nu ook aan is overleden. Het weer, het is droog en zonnig. Heel af en toe een wolkje, maar vooral veel blauw, maximaal 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzamer dan gebruikelijk op de A10, de ring van Amsterdam. Komt door een ongeluk bij afrit Amsterdam De Baarsjes. Momenteel file 10 minuten lang vanaf knooppunt Amstel. Houd rekening dus met extra reistijd. De afrit is ook tijdelijk dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon. Zon, Zee. Zandvoort Een zomerhit.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 And so- Came with a poem You possessed venom that came with a charm You get the good out me when I perform I know the bad in you, that's what I want And you a baddie, you turning me on Peem for your demons, I know what it's going Love when you fucking be talking, I know what you doing Call up in love, what the fuck is be doing? Bottles and bottles with us, ain't that good? I tell you, I got you as well Play the support. Stars in the ceiling don't feel like a push. I came from the trenches just living on war. Once was a process that I can afford. The one I adore. Temperature rising. Bodies united. Now that I've trapped you in my arms. No need to fight.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 I want Tot I can spin it. sometimes you get what you get Niet bitch. Nieuwe tanden, Hennessy, doe me dansje in mijn hotel, daar Morgenochtend late check out, shoot twee croissantjes. Vrijdagavond, doe me dansje, doe me dansje, doe mijn dansje. In de club en ik ben super wavy, doe me dansje, doe mijn dansje. Elke vrijdagavond super epic, doe me dansje, doe me dansje. En altijd op zoek naar single ladies, doe me dansje, doe me dansje. La bohème, Moriën, en Freaky, nieuwe bitch, nieuwe tanden. <trust> Dan kun je naar de vloer, door mijn dansen, je bitch die geeft de act. De croissants. Of je ziet me op de crème, het leven, de gros bij de La Douree voor Croissants. Heel de outfit Ange of Laurent. Hoe dan ook, het is altijd makant. Dan ben ik hier geweest, heb ik daar gestaan. een stapel pak in mijn hand. Ik, ik ben in een heel gek hotel. En er is een on the roof. Heb je een gespeeld met wat balls? Dat bedoel ik geen je de boels. Save Randy Teeth, brand new tis, maar nog steeds hetzelfde humeur. Ze wil gastenlijst, maar ze wordt geloosd door precies dezelfde deur. Ja, oh. yeah, bon voyage, bon voyage. Hoe bon ze Spionage, ze heeft nieuwe tatoeage. En kom bied met een glaasje. Kom boyage, kom Hoe ze geurt de spionage. Ze heeft nieuwe tatoeage. Ze komt bied met een glaasje. Yo, Elo Shariko, zak het kom. Was het kom? kom. Buk het kom. Du het kom doe het, kom twerk. twerk. Elo Shariko, breng het omgeven. Kom, komt. me Rihanna, kom, work, work, work. Oh, Elo Shariko, zak het kom. Was het kom, buk het kom. Du het kom, doe het, kom twerk. Oh, elo Shariko, breng het omgeven. Kom, bid me Rihanna, kom, work, work, work. Vrijdagavond, champagne. Nieuwe bitch, nieuwe tanden, N Doe me dansje in mijn hotel, tabelandje. morgenochtend, lay late check-out, shooterijtje, twee croissantjes. Vrijdagavond, doe me dansje, doe, doe me dansje, doe mijn dansje. In de club en ik ben super wavy. Doe me dansje, doe, doe mijn dansje. Elke vrijdagavond super episch. Doe me dansje, doe, doe mijn dansje. En altijd op groep met single ladies. Doe me dansje, doe, doe me dansje. Laten en al die hele Nieuwe bitch, ah, ja. nieuwe tanden. <tie> <tie> <tie> Je ja, bomvoyage, bon Hoe ze geurt de spionage Ze heeft nieuwe tatoeage en kom, ze met een glaasje. bomvoyage, bomvoyage Hoe ze geurt spionage Ze heeft nieuwe tatoeages Ze komt, bied ze met een glaasje. Yo, Elon, los, kom, sagga, kom het komt, doe het komt, het komt, doe kom, kom, het komt, doe het komt, kom, oh, kom, kom, het komt, het komt, het komt, kom, kom, het komt, het komt, doe het komt, het komt, het komt, het komt, het komt, doe het komt, doe het komt, het komt, het every FM op 106.9 is zon Zandvoort en zomer zomer Hits.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 Yeah. It takes every cat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 En lui, là-haut, vers le brouillard. Elle deedt dans le midi. Le midi, ils se sont trouvés au bord du chemin. Sous drote des vacances, c'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main. Un cadeau de la pro.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 Het is fini, le jour de chance Hier op hier, paran, op chacun, op chemin En daar is het ook bij gebleven, en iets anders verwachten we ook niet.